Jorden, Millie van Vanilli en Blame It on the Rain. Als eerste plaat naar het nieuws en weer van drie uur. Zandvoort, welkom terug. De zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling. We zijn er nog twee uur lang met uh, dit programma. En wat gaan we in dit uur allemaal doen, albert jan Nou, natuurlijk nog veel nog, uh, meer nieuws uh, rondom uh, uh, het gebeuren uh, richting uh, Formule 1 volgend jaar in april. Zoals nog nieuws over uh, rust aan de kust. En hebben we natuurlijk ook nog uh, nieuws over uh, de KNVB. Want uh, op, de wet, op de dag dat de Formule 1 wordt verreden... is er ook een uh, uh, KNVB één uh, laatste voetbaldag. Maar wat dat gaat gebeuren, dat hoort u later op in dit programma. Uh, goed, nog half vier de evenementenagenda. Dus liefhebbers houden pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp uh, Zandvoort. En daarnaast nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, Ik uh, kijk even met een oog naar Q3... Uh, met uh, de tijd de laatste ronde lopen. Uh, we gaan kijken natuurlijk of Max zich uh, kan verbeteren. Hij staat momente uh, momenteel op de vierde plek. En uh, om kwart over vier tijdens Pit Report... kijken we even helemaal terug naar de kwalificatie zoals die is verreden. En we gaan natuurlijk weer schakelen met Jan van der Leden. Want ondanks het feit dat Zandvoort uh, met tien man uh, in het veld staat... ...staan ze wel met 1-0 voor tegen Nita 1. Dus genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... ...en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En uh, inderdaad P4 van uh, Mars Stappen. Dat zou uh, inhouden dat hij uh, morgen vanaf uh, P9 gaat uh, starten... ...voor de Grand Prix van uh, Rusland daar in Sochi. Ik kijk er trouwens. Als je wil meekijken in de studio, dat kan. www.zfm-live.nl. Zfm-live.nl. Wij zeggen nogmaals een hele goede middag naar de radio lekker Aan. Een favoriete plaat van uh, vele luisteraars uh, hier bij uh, CFM. En wordt op zaterdag is deze van uh, Elferfield. En big in Japan. Ja, de zomer zit erop. Helaas, we moeten weer eventjes uh, wachten tot uh, de zomer van uh, 2020. En dat uh, voorzomertje beginnen we natuurlijk goed met de Grand Prix Formule 1. En daarover straks uh, nog veel meer in uh, dit uur van Zandvoort op zaterdag. Maar dit was de zomerhit van uh, dit jaar uit uh, 2019. Een van de allergrootste in ieder geval. Het werd een uh, nummer 1 in uh, bijna alle hitlijsten hier in Nederland. Sean Mendes en Camilla Cabello. van dit jaar. Camilla Cabello... en uh, Sean Mendes. Ja, ja, ja, ja. En uh, Signorita. We gaan weer uh, naar... Uh, Nieuwer Ter A toe. Naar uh, Jan, uh, Jan van der Leden. Die is vanmiddag bij de wedstrijd... die daar speelt niet daar tegen SV Sanford. Heb je nog uh, nieuws voor ons, uh, Jan? Nee. Uh, nou, ik heb wel nieuws. Eigenlijk niet zo'n best nieuws. Ik vind het zelf heel slecht nieuws. Uh, in het duel... wat eigenlijk net om ging verdraaide uh, kas uh, de Vriese knie die is nog een half uurtje door of een uh, kwartiertje doorgegaan maar hij heeft toch net hetzelfde eruit. ruimen hmm. dus uh, Robin van Dijk erin gekomen die eigenlijk ziek is geweest de hele week dus of, of het echt een versterking is dat is maar te hopen. oké, okay, maar het is een uh, not, uh, noodoplossing om het uh, zo maar te zeggen ja. ja, het moet wel hè ja. we hebben wel een goede kans op 0-2 gehad want ook weer vlak nadat we uh, opgang hadden, ging Nuitselberg door het midden. Een paar man voorbij, liep, liep door, gaf goed af aan Jesse Daan, die tegen de paal knalde. En dat had een heel andere stand kunnen weergeven. Ja, als je nou naar uh, zeg maar de eerste helft uh, kijkt, <coughs> is Versalvoort uh, daadwerkelijk uh, sterker uh, dan Nieuwe Terra Of zijn ze een beetje aan elkaar gewaagd? Nou, ze zijn wel aan elkaar gewaagd. Um, je ziet wel dat er toch kansjes voor ons komen. En die komen vooral door het feit dat Jess natuurlijk snel is. Dat Nijtsel snel is. Robert van Dijk nu. De kast was altijd wel snel. En Mita laat heel veel ruimtes liggen tussen de linies. En daar maakt Zandvoort meestal wel goed gebruik van. Dus dat is even tussendoor te schieten. En dan heb je natuurlijk de handigheid van Berg en Kast de Vries. Die dan uh, gebruik kunnen maken van die gaten. En andere jongens kunnen vinden. Maar ja, je speelt toch met een man minder. Hè? En dat merk je ja. Nou ja, we gaan, uh, gaan uh, zo meteen de tweede helft van jou uh, horen hoe dat uh, verder uh, verloopt. In ieder geval, het zou mooi zijn als we weer met uh, drie punten in huis kunnen gaan, uh, Jan. Dat, is, dat zou perfect zijn, hè? Ja, vorige week even gewonnen tegen HBLK. Ook niet uh, de minste. Nou, HBOK die presenteerde zich echt in de bestuurskamer. als zijn, Wij zijn de nieuwe kampioen. We hebben zeven nieuwe spelers. Vorig jaar zijn we ongeslagen kampioen geworden. Maar daar, daar kwamen ze wel van terug, hoor. Ja, maar is sneller ook waarschijnlijk. Wat zeg je? is snel ook uh, waarschijnlijk. Ja, absoluut, ja. ja. Maar Jan, hoe kan dat nou? Uh, ik, heb, ik had iets begrepen in de wandelgangen... dat, uh, dat HBLK een nieuwe sponsor heeft... en da daardoor ook uh, spelers aantrekt. Ja, dat klopt. Oké, okay, dus... Uh, het is ook geen geheim, hoor. Het is gewoon niet geheim, dat ik zo maar zeggen. Ja. Er is uh, een sponsor daar gekomen. Die heb, voorheen zat hij bij de dijk. Daar heb je ruzie gekregen. Ja. En is daar weggegaan. De dijk is eigenlijk direct uh, gedegradeerd. En was geen schim meer van wat het was. Want de jongens gingen allemaal weg. Ja. En nu zijn ze, is hij naar ABLK gegaan. En daar hebben ze ook zeven nieuwe spelers aan kunnen trekken. Ja. Maar ja, of je, of je het zo moet willen doen, dat, ah, absoluut niet. Nee, maar god, zeven nieuwe spelers erin, uh, dat mo moeten we allemaal wel in een team passen. Het moeten geen individu individu individuele voetballetjes worden. Nee, maar dat, dat doe ik aan het trainen, hè, omdat dat goed... Uh, ja. kus, nou, het soort team wordt even neergelegd. Kaart? Geen kaart? Nee, ja, geen hele kaart. Oké. Okay. Nou goed, in ieder geval, uh, je hebt de eerste drie punten zijn vorige week binnengehaald. Laten we hopen dat de tweede helft uh, ook voorspoedig verloopt, ondanks één man minder. Ik hoop het ook. Oké, okay, dankjewel Jan. En graag uh, tot zometeen voor de tweede helft. Dat was uh, Jan van der Leden vanaf Nieuwer Ter A. Ah, ja, een heel klein plaatsje is dat. Breath now, you got that power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 Got that power on. Oh. Dus juist van Jan van der Leden. We staan gelukkig er nog voor tegen Nieuwe Terra. Oftewel Nita. 1 tegen 0 bij Rust. Straks in het volgende gedeelte van het programma. Gaan we de tweede helft van deze wedstrijd voor Volg je volgen. Dat was uh, Chloe Esther van, je kent deze dame uiteraard uh, uit uh, de Miami Sound Machine. En die was een uh, solo single van haar van al oh, heel veel jaren geleden. Get on your feet. Ja, uh, Smits Health and Care uh, aan de Hogeweg, uh, die gaan iets moois organiseren. Ja, dat doen ze elk jaar, hè? En dat heeft alles te maken met het uh, Reuma-fonds. Op 4 oktober zet Smits Health and Wellness aan de Hogeweg 56A... De deur van half negen s morgens tot zes uur... s'avonds open tijdens de landelijke dag tegen Reuma. Voor vijf euro kan iedereen vrijblijvend een keer slenderen... en ervaren wat het met je doet. Of laat je je nek, hoofd en schouders heerlijk masseren... handen verzorgen, neem een voetenbadje of een zonnebank. Er is ook een loterij en de opbrengst gaat zoals altijd... naar het Reuma Fonds Nederland. Reserveer van tevoren via info-apenstaartje slenderyouzandvoort.nl Info, aperstaatje, slenderyouzandvoort.nl Of bel met 06 194, -13733. 06 -194 -13733. 4 oktober tijdens de Nationale Reuma-dag is Smith Health Wellness vanaf half negen s morgens tot zes uur voor u open en de opbrengst gaat naar het goede doel met Reuma-fonds. Was dat niet ook altijd dierendag of zo? 4 oktober was er wat mee, toch? Nee, nee, nee, dat, zou, dat zou ook kunnen, ja, dierendag. Ja, aan, ja. Dierendag, ja, oké, okay. dierendag. Nou, op dierendag dus uh, inderdaad uh, voor het uh, Reuma Fons. Dan uh, wordt er uh, geld ingezameld door uh, Smits Health and Wellness.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 Wat zeg je, wat zeg je? Wauw, wauw, wauw. Dat was uh, 21 Pilots en uh, Stressed Out. Inmiddels uh, half vier geweest. Tijd voor de evenementen, albert -Jan. Ja, en uh, als, nou, in de herfst is het natuurlijk heerlijk om uh, langs het strand te gaan wandelen. En, maar u bent natuurlijk ook nog van harte welkom bij de tentoonstelling Historic Grand Prix. En die tentoonstelling die is nog tot 3 november te bezoeken in het Zandvoorts Museum in Zandvoort. Dus u bent van harte welkom. Uh, dan, zoals gezegd, vanavond is de tijd voor het Oktoberfest. Ik heb nog niet, ge niet gehoord dat het niet door zou gaan. Maar er staat een behoorlijk windje, dus uh, wellicht zijn ze aan het opbouwen op het Raadhuisplein. En dan gaat het dus gewoon door. Het Oktoberfest begint vanavond om 8 uur. En dan organiseert het muziekfestival Zandvoort voor de zevende keer een Oktoberfest. En niet meteen roepen Oktoberfest in september. Ja, het traditionele Münchner Oktoberfest begint op de eerste zaterdag na 15 september... en eindigt op de eerste zondag in oktober. Ook dit jaar zal de muziek de boventoon voeren met daarnaast natuurlijk alles wat men van een Oktoberfest mag verwachten. Bier, braadwurst en pretzel. En ont dirndel natuurlijk niet. te vergeten en de lederhozen ook niet. De lange tafels ontbreken we ook dit jaar niet. De organisatie was vorig jaar blij verrast met de vele bezoekers in gepaste kledij. Vanavond, zoals gepland, uh, het oktoberfest. Het begint om 8 uur en de taps gaan natuurlijk al rond de klok van 7 uur open. En de locatie is het Raadhuisplein. Wat trek jij aan? Uh, <laughs> Weet je, hoe laat dat begint? Ja, te laat nou, waarschijnlijk. Voor mij te laat hoor. Goed, morgen al prachtig uh, een evenement op het circuit Zandvoort. Vredestein Supercar Sunday op circuit Zandvoort. Dat is morgen. En zoals u gewend bent van de Vredestein Supercar Sunday. Zullen de meest bijzondere exemplaren supercars aanwezig zijn op het circuit. Wederom zal de bandenfabrikant Vredestein prominent uh, aanwezig zijn. Als hoofdponser van het evenement. In ieder geval uh, morgen, dus uh, vet, vette sportauto's. Uh, waaronder natuurlijk uh, Ferraris en uh, Mercedes'. En. Met de deurtjes die omhoog open gaan, Echt prachtige auto's. Dat allemaal morgen op het circuit Zandvoort. En het be begint allemaal om uh, rond 9 uur. Uh, met de abartjes op, de, op het circuit. En dan heb je natuurlijk nog diverse tracktime races. En uh, natuurlijk de, de, de tentoonstelling van de supercars. En uh, heel veel tracktime. In ieder geval actie op het uh, circuit en natuurlijk ook daaromheen... met die prachtige, uh, dikke, vette uh, supercars in Zandvoort op het circuit morgen. En morgen is het ook tijd voor het Shanty en Zeeliederen Festival... het traditionele festival. Op vijf locaties, vier in het centrum en één op het strand treden... ook dit jaar weer tien koren op met een divers repertoire aan Chanties en zeeliederen. Chanties zijn vooral traditionele uh, li liederen... Het begint morgen allemaal om half elf en duurt tot half zes. Het programma staat afgedrukt uh, op in de Zandvoortse Courant. Of anders ga even naar de website www.shantiaanzee.nl www.shantiaanzee.nl Want dan weet u wie, waar en hoe laat. En als u daar liefhebber van bent, kan u daar natuurlijk naartoe gaan. Dat allemaal morgen tijdens het traditionele Chanti en Zeeliederenfestival vanaf half elf... Gaan we naar 5 en 6 oktober. Dan is het alweer tijd voor de finale races. Wat gaat die tijd toch snel, hè? Beleef de spannende finale van het race seizoen... waar de kampioenen gekroond zullen worden en volop gestreden wordt op de laatste punten. Bereid je voor op een mooie seizoenafsluiting van de formulewagens, tourwagens en GT's... tijdens de finale races op 5 en 6 oktober op het circuit Zandvoort. Meer informatie over dit evenement en over alle andere evenementen op het circuit... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.cquisandvoort.nl www En ook op 5 oktober, vanaf 10 uur tot 5 uur... bent u van harte welkom om te gaan raften en het pepsport. Tijdens Antwoord goes wild raften in de branding. Hoe vet is dat? De be bedwing in een 10-persoons-raft de golven... en zorg dat je niet omslaat en peddel je een weg naar open zee. Natuurlijk raak je daarna weer meevoeren door de golven naar het strand. Dat op 5 oktober. Het is een terugkerend evenement. Dus uh, wees, mocht u die missen, u kunt natuurlijk ook nog later uh, van harte welkom. Meer informatie uh, kunt u natuurlijk vinden op de website van de VVV Zandvoort. 5 oktober van 10 uur morgens tot 5 uur middags raften met Pep's Sport. Dan ook op 6 oktober is het tijd voor Expeditie Robertson. Dat is ook een terugkerend evenement. Dat begint om tien uur s morgens en duurt tot vijf uur. Ook tijdens, de zoals die maand heet, Zandvoort Ghost Wild... organiseert Pepsport elke zondag een expeditie Robinson. Tijdens Zandvoort Ghost Wild, Pepsport elke zondag een expeditie Robinson. Ga samen met je vrienden of familie of alleen de strijd aan... en probeer de verschillende puzzels op te lossen. Op zondag 27 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. Zoals ik al zei, het is een terugkerend evenement. De gehele maand, in iedere zondag in oktober, zal die plaatsvinden van 10 uur tot middags 5 uur. Meer informatie kunt u terugvinden op de website www.dehavenvanzandvoort.nl www.dehavenvanzandvoort.nl En tot slot, ook de jazzliefhebbers worden niet vergeten. Op 6 oktober is het tijd voor jazz in Zandvoort met de Rosenburgs. En dat Jazz in Zandvoort is natuurlijk een initiatief van wijde bassist Erik Timmermans. Want hij startte in november 2002 en tot nu toe is het nog steeds een geweldig en goed bezocht evenement. In de Krocht in Zandvoort. 6 oktober vanaf half drie tot half vijf de Rosenbergs tijdens Jazz in Zandvoort. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten kunt u uit het terugvinden op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Dankjewel je Dat waren ze weer, de evenementen voor de komende dagen hier in Zandvoort. Genoeg te doen toch? Jawel. Zeven over half vier, we zeggen nogmaals een hele goede middag. Nou, het weer is een beetje wisselend, hè? vandaag dan weer zonnetje, dan weer een beetje regen. Maar één ding hebben we helaas wel de hele dag, heel veel wind. Dus hou daar rekening mee als je naar buiten gaat.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 nog een keer de single van onze grote vriend Silo Green. En wat kan hij zingen? Ja, hij heeft ook samen met uh, Daryl Hall nog een uh, heel mooie, mooie plaat gemaakt, uh, Albert Jan. Die kunnen we misschien volgende week wel uh, weer eens draaien. Dit was in ieder geval een uh, single die hij gewoon uh, in de studio uh, opgenomen heeft. En heet Fuck You. Ja, ik kan er niks anders van maken. We gaan door met het volgende onderwerp. En we, we zeiden het al, heel veel aandacht vandaag. Ook weer voor de Formule 1. Je hebt voor en tegenstanders. Ja, en de, de, de, de, vandaar het rondgebeuren, zal ik maar even zeggen. Op de vraag of de, of de, of de komst van de Formule 1 naar Zandvoort gevaar loopt... door het stikstofbeleid in Nederland... had minister Bruins van Medische Zorg en Sport... afgelopen zondag tijdens Wakker Nederland een duidelijk antwoord. Nee... Daar kijkt heel Nederland toch naar uit. Het zou fantastisch zijn als we op 3 mei vroem horen. Tegenstanders van het evenement reageren echter verontwaardigd. Karel van Broekhoven van stichting Rust bij de Kust vindt de uitspraken van Bruins ronduit schofterig. Dat zijn de woorden van Karel van Broekhoven. En spreekt van een minachting jegens milieuwetgeving en tegenstanders van het Dutch Grand Prix. Daarnaast is het de provincie die dit soort vergunningen afgeeft. Door dit te zeggen overroelt hij de provincie. Onze collega's van uh, uh, NH Nieuws spraken afgelopen maandag uh, met Karel uh, van Broekhoven op een dag dat er niet gereest werd. Zullen de stikstofwetgeving wel even opzij zetten voor het circuit? Nou, ik vind het gewoon schandaal. Als het aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport ligt, zijn deze geluiden 3 mei ook te horen. Tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Of, zoals hij het zelf verwoordt, zou uh, fantastisch zijn als, uh, als wij Vroem op 3 mei uh, volgend jaar horen. De landelijke stikstofmaatregelen gooien volgens Bruins geen roet in het eten. Gaat het kabinet er alles aan doen om te zorgen dat die Formule 1, ondanks de stikstofproblematiek, gewoon gereden ja, wordt? Dat moeten we, wij willen toch, daar kijkt toch heel Nederland naar uit. En het is heel mooi dat dat evenement naar Nederland uh, komt. En juist die uitspraak is een doorn in het oog van veel tegenstanders van de Formule 1. Zoals ook rust bij de kust. Ten eerste gaat hij er niet over. Het is het uh, bevoegdheid van de provincie om dit soort vergunningen af te geven. En als de minister dit nu zegt, dan overrolt hij dus de provincie. Maar bovendien toont de minister een ontzettende minachting... jegens de milieuwetgeving. Uh, hij doet nou net alsof die, uh, die stikstofwetgeving er alleen maar is om dingen te hinderen. Ofzo. Die is er niet voor niks, meer, meneer Bruins. In de rest van Nederland worden ondertussen al verschillende bouwprojecten stilgelegd... door het stikstofbeleid. Nederland heeft dit zelf gewild. En als er dan een puntje bepaald komt, dan schrikken ze ervoor terug. En dan gaat men trucs verzinnen om de wet te overtreden. Nou, zodra dat gebeurt stappen wij naar. De Rechter. Wethouder Ellen Verwij laat in een reactie weten dat ze begrip heeft voor de verontwaardiging. De gemeente wil rekening houden met de belangen van alle partijen, dus ook met de natuur. Daarom moet er zorgvuldig onderzoek komen. Als natuurorganisaties het niet eens zijn met de uitkomst... Dan kunnen zij naar de rechter stappen. Meneer Bruins schijnt te denken dat heel Nederland staat te juichen. Maar dat is helemaal niet waar. Er is hier behoorlijk veel weerstand vanwege de enorme overlast die er al komt vanaf het circuit. En daar kan die Formule 1 echt niet bij. Dus het is niets dan minachting. Kennelijk voor electoraal gewin. Ik weet niet waar hij dat voor doet. Maar ik vind het schoftig. Dat was Karel van Broekhoven van Rust bij de Kust. Met dank aan onze collega's van NH Nieuws. En geen vroem, dat wil je niet horen. Heel gedraaide disco klassieker is deze van de Catband en de Burnt Rubber. Ja, nog negen minuten te gaan in het uh, tweede uur. En uh, de tweede helft van de wedstrijd is uh, uiteraard ook weer aan de gang. Daarin, in uh, Nieuwer Ter A, een heel klein plaatsje. 700 inwoners. En daar ter plekke is uh, Jan, uh, Jan van der Leden. We verlieten Jan met een uh, 1-0 voorsprong. Die is er hopelijk nog, toch? Die is er uh, zeker nog, Rob. Gelukkig. Uh, gelukkig wel, ja. Uh, het had niet veel gegeeld, ze schoten wel uh, nee, een verdwaald schot van tegen de Paal bij ons. Het dus was een klein beetje mazzel. Aan de andere kant hebben wij ook een goede vrije trap gehad, die het uh, eigenlijk mooi hard hield. Dus. We zijn gewoon weer begonnen zoals het uh, moet. We hebben het licht weer weer tegen. En dat is niet erg, want de bal is nu veel beter onder controle te brengen. Uh, we spelen goed. Carsten Fries heb ik wel goed nieuws te melden. Die is dan wel geblesseerd uitgevallen. Maar waar wij dachten, eigenlijk, langs de kant van dat is een uh, verdraaide knie. Was gewoon een. Uh, een uh, knietje wat hij kreeg is een dij, dij. Dus dat noemen ze dan een ijsbeen. Het is heel pijnlijk, maar dat is een paar dagen pijn. En dan loop je na drie dagen loop je weer uh, fit erbij. Gelukkig, maar. Dat is gelukkig. Uh, Ja, we spelen natuurlijk voor de mensen die net inschakelen. Met, uh, met tien man, is daar uh, wat uh, van te merken, zeg maar, uh, hebben we daar problemen mee in het veld? Nee, absoluut niet. Wij spelen eerlijk gezegd heel compact, de linies dicht bij elkaar. We hebben Jesse Daan, die dan eigenlijk voorin blijft hangen. En uh, snel moet zijn met de counters, omdat hij natuurlijk de snel is, die jongen. En een mega schot heeft. En dan is dan uh, Robert van Dijk nu, die erin is gekomen en... Uh, zo Berg, die zullen hem aan, aanvullen. Achter hem aankomen en kijk, nu gaat Jesse weer diep. Hij krijgt de bal, hij krijgt de bal niet, hij wordt onderschept. Maar doordat wij gewoon compact spelen en alles dicht houden... ...de mensen weinig ruimte geven van Nita, krijgen ze ook weinig kansen. De bal is de ene twaalfde bal. Ja, ja oké. Okay. Nou, gelukkig dat het er niet zoveel uitmaakt... Nee, over, over het algemeen, dat weet ik als voetballer nog wel. Als je met 10 man staat, ben je wel geneigd om een stapje meer te zetten. Oké, okay, nou, dat, die voordeel, uh, dat voordeel hebben we dan, uh, Jan. In ieder geval uh, op dit moment nog steeds een uh, 1-0 uh, voorsprong voor, uh, ja. voor uh, ons team, om het zo maar even Rob, te Rob zeggen. Robert van Dijk gaat er nu vandoor. Robert van Dijk is alleen voor de keeper. Speelt op Jesse. 2-0! Yes. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. En ik zat net te vertellen dat bellen helpt altijd. En dan wordt er meestal gescoord door SV Zandvoort. Maar het komt weer uit, hè? Bel straks weer even. We bellen je om kwart over vier weer. <laughs> Noteer hem maar vast, Jan. <laughs> Oké, okay, dankjewel, Jan. Doei. Ja, 2-0. Geweldig, hè? Gewoon even bellen naar een nieuwe Ter A. En het gebeurt gewoon weer. 2-0 voorsprong op dit moment voor SV Zandvoort... En hier is nog een keer een gouden oude van Prince en I Will Die For You. Ja, dan heb je niet zomaar een hit gehoord van uh, Prince. Nee, een mega-hit. Dat was uh, de single I would die for you. Nou, kijk even op de klok. Nog drie minuten gegaan in het uh, tweede uur. Dus uh, we kunnen nog even één plaat uh, voor jullie draaien. En ik hoop zo zometeen weer te spreken uh, na het nieuws. En uh, weer van uh, vier uur. Dan zijn we er nog één uur lang. Met de vaste onderwerpen, Heel veel leuke muziek. En uh, ja, uiteraard uh, heel veel uh, meer uh, onderwerpen, zeg maar... Uh, gedicht van de dag, dier van de week en uh, noemt maar op en het voetbal wat in de gaten wordt gehouden.